3 uur, het NOS Journaal, Dik Ter Hark.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 De politie heeft vannacht op de A16 bij Breda een stom dronken Moldavische trucker aangehouden. De 34-jarige man reed slingerend over drie rijstroken met een gangetje van nog geen 20 km per uur. Toen de verkeerspolitie hem een stopteken gaf, stopte hij op de linker rijstrook en reed hij bijna tegen de vangrail. De man moest blazen en viel daarna op de grond. Toen de man op het bureau opnieuw moest blazen om zijn alcoholpercentage precies vast te stellen, lukte hem dat niet. Daarom is er bloed bij hem afgenomen. Het rijbewijs van de Moldavische vrachtwagenchauffeur is ingevorderd.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 En de A59 is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Van Zierikzee naar Os is de afsluiting tussen knooppunt Zonzeel en, en Terheide. Er staat inmiddels 4 kilometer file. Omrijden kan vanaf knooppunt Zonzeel door via de A16, de A58 en dan de A27 te rijden. De komende dagen wordt de anderhalf miljoenste kaart van dit seizoen verkocht... voor een Joop van den Ende theaterproductie.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Zometeen een reportage over een speciale sportschool voor dikke mensen. Daarna gaat columniste Elmar Draaier in onze dagelijkse opinierubriek... en appeltjes schillen. Elmar, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ga je het over hebben? Ik ga het hebben over een nota, de nota Maatschappelijk Nuttig Werk. Een beleidsnota die vanavond aan de orde komt in de gemeenteraad van Leeuwarden. En die nota wil, om het kort samen te vatten, vrijwilligerswerk voor bij bijstandsgerechtigden verplicht stellen. Maar is het dan nog klinkt wel op vrijwilligerswerk? Dat klinkt een beetje raar. Maar ze bedoelen daar natuurlijk mee dat je maatschappelijk nuttig werk doet en zo toch een band houdt met. Uh, of hier een band opbouwt met de arbeidsmarkt. Als je nou, in de bijstand zit, moet je gewoon dingen doen. Moet je doen. En cliëntenorganisaties zijn daar moddikers op tegen. En ik ga spreken met een vertegenwoordiger van een van deze organisaties... meneer Piet van der Galien. Wij gaan daar zo meteen graag naar luisteren. Maar eerst aandacht voor een unieke sportschool. Als ik terug naar huis fiets werd ik uitgescholden. Op school werd ik uitgescholden. Nou, alles waar het woordje dik en varken en alles wel weer bij komt... dat werd er gezegd. Sporten omdat ik wil afvallen. Want ik niet bij heel slanke mensen wil... En dan schaam ik mij een beetje, dus al die slanke mensen. Gekwetste en angstige mensen die komen ze regelmatig tegen in sportschool Big Fun in Amersfoort. Dat is de eerste sportschool in Nederland die zich richt op te dikke mensen. Vorig jaar gingen ze open en de toeloop is zo groot dat de school binnenkort gaat uitbreiden. Een van de bezoekers is de 14-jarige Nadia. Ben je de klaar voor van vandaag, Nadia? Ja. Uh, niet echt. Niet echt? Hoe vind je ja. de laatste met je gaan zelf? Ja, best goed. Ja. Alles gaat beter, ook ja. met school. Nou, we zijn natuurlijk ook al een tijdje bezig. Uh, vandaag wil ik met name ook meer naar de conditie gaan kijken. Uh, we hebben de vorige keer zijn met name met ik, ben ik ben Nadia, ik ben 14 jaar. Ik woon in Amersfoort en ik uh, sport bij Big Fun. Roeimachines, cross-trainers, hele brede dingen met uh, zware gewichten eraan. Er wordt hier heel hard gewerkt bij uh, Big Fun in Amersfoort. Een uh, sportschool gericht op mensen met een maatje meer. Nadia, grijze tennisbroek, zwart uh, sportshirtje aan. Stel eens over jezelf uh, een jaar geleden. Wat voor Nadia stond er toen voor me? Een heel verlegen tutje dat een hele grote bek gaf... als je ook maar iets tegen ze zei omdat ze niet wist wat ze moest doen... Dat... En dat iets tegen je zeggen, ging dat dan over je gewicht bijvoorbeeld? Ja, altijd. Als ik naar school fietste, werd ik uitgescholden. Als ik terug naar huis fietste, werd ik uitgescholden. Op school werd ik uitgescholden. Wat zeiden ze tegen je? Nou, dikken en zo en dikzak. En nou, alles waar het woordje dik en varken en alles wel weer bij komt, dat werd er gezegd. En daar werd je een beetje een doodvogeltje van? Nou, meer dan dood. Echt, Het was niet leuk. Het was echt niet leuk. Ik kwam heel vaak huilend thuis en... Gewoon, het was echt niet leuk. En waarom kwam je hier zo verzeild? Nou, ik had een vriendin, die heeft ook overgewicht. En die, die zag het in de krant. Die gaf het aan mij, laten we dat samen gaan doen. Dankzij haar heb ik wel mijn plekje gevonden. Weet je wat zo hardverschurrend is? Dat er bijvoorbeeld als mensen, een moeder en een kind naar de GGD gaan... dat ze bij, tegen het kind zeggen van ja, je bent een obese, weet je. Dan, dan zijn we het, alleen de kinderen zijn dadelijk niet dik... maar de kinderen zijn dadelijk en dik en hebben een geestelijk probleem. Dat zegt Sonja, die samen met Corine deze sportschool heeft opgericht. Zaten u te kijken hoe Nadia met de workout bezig is. Ik uh, ben Corinne tegengekomen zeven jaar geleden bij eetstoornissen. En wij zaten allebei bij een groep die uh, niet naar de sportschool durfde. En uh, eigenlijk belachelijk, we hadden allebei een drukke baan. Maar we dorsten niet naar de reguliere sportschool, maar we wilden wel heel graag. En uh, nou ja, ik, uh, ik ben nu uh, 44 en als kind zijn heb ik dat ook altijd gespeeld. Dus toen dacht ik, ja wat er dan maar niet is, moet er dan maar misschien toch komen. Hoeveel mensen zijn er nu bezig met jullie? Uh, we hebben nu ongeveer uh, bijna 400 mensen aan het sporten gekregen in Amersfoort. Maar uh, wat eigenlijk wel heel droevig is, de verste rijdt al 61 kilometer om hier te sporten. Het is, uh, voor de ene is het uh, het toerne waar ze niet doorheen kunnen. En bij de andere is het, ja, joh, die Barbie's en Kens. Ik voel me er gewoon niet lekker bij. Het, het is een, uh, ja, een hele stapel van, uh, van emoties waarom mensen niet naar de reguliere gaan. Ik zie hier ook een hele jonge vent uh, zitten in de stoel. Wie ben jij? Jari. Hoe oud ben jij? Mega. En wat kom jij hier doen? Sporten. Omdat ik wil afvallen. Want ik niet bij heel slanke mensen wil. vind ik niet leuk. Waarom niet? Dan uh, schaam ik mij een beetje tussen al die slanke mensen. Hij had geen zin om met slanke mensen te sporten. Nee. En hij zei steeds, mama, ik wil heel graag sporten. Ik zei, wat wil je dan? Ja, daar, daar kwamen we gewoon niet uit. En op een gegeven moment zei hij, ja, ik wil sporten, maar niet bij uh, slanke mensen. We willen eerst gewoon kijken. Hij wil graag twee keer in de week gaan sporten. Hij wil wel wat meer op zijn voeding ook gaan letten. Frisdrank vooral. Slecht nieuws, Jari. <laughs> wat zijn de afspraken als het gaat om eten? Um, dat je niet heel veel um, patat mag eten. En frisdrank? Ik ook niet heel vaak meer. Nee. Want vroeger dronk ik altijd frisdank jokie per fles per dag. Gaan we nog wel gelukkig worden dan? Ja. Ja, zegt hij. En hij straalt erbij. Dus hij heeft er eigenlijk gewoon wel zin in. Hij heeft zo. er gewoon zin in, ja. Om het roer rond te gooien. Ja, ja, hij is er echt aan toe. Sonja, een van de oprichters van Big Fun in Amersfoort. Um, onlangs in het nieuws dat uh, zwaarlijvigheid nu echt een, een mondiaal probleem begint te worden. Eén op de negen mensen is te zwaar. Ja, maar weet je, dat probleem hadden wij zeven jaar geleden al ontdekt. Uh, dat begon bij mij en Corine zelf dat we die reguliere sportschool niet indurfden. Toen dachten we al van wat is dat? En zeven jaar geleden werden wij gewoon niet serieus genomen. Dat valt me op hier. Uh, veel jongeren. Hier, hierboven wordt flink hard getraind. Kinderen. Uh, een of de jari zegt ook van ik, ik, ik schaam me voor mezelf. Voor kinderen komt het hard aan, hè? de, de behandeling die ze soms krijgen. Ja, nou ja, ik was als kind zijnde dik. En uh, vandaar dat ik... Uh, ja... Heel veel wil betekenen voor kinderen. En uh, ook het gevoel geven van jongens, we zijn echt wel mooi, hè. Hebben de kleedkamers wel eens gezien? Ja. Dan moet je dat nog even zien. Die heb ik helemaal aangepast voor, voor, voor ons, zeg maar, voor mijn doelgroep. Nou, daar gaan we. Dit is de hele afdeling voor de kids. Dit is heel belangrijk. Na het sporten gaan ze chillen. Ook die tranen, zowel als die tranen beneden. Die, die, die, die stromen er hoor. Heel wat. Hier wordt gelachen, hier wordt gehaald. Hier wordt gesproken over school, waar ze mee zitten. Kranen? Nou, ook tranen, ja. Zowel bij de volwassenen als kids, maakt niet uit. Er wordt hier gelachen, maar er wordt hier ook veel gehaald. Af en toe nodig, hè? Jullie merken resultaat. Uh, mensen raken kilo's kwijt. Staan ze dan te trappelen om naar een gewone sportschool te gaan? Of, uh... Ja, dat gaan we toch meemaken. En dat is eigenlijk fantastisch. Want ja, dat is iets wat ik en Corine altijd hebben gezegd. Dat zou het mooiste zijn. En uh, we hebben een paar mensen die naar de reguliere zijn. Die kwamen naar mij en Corine toe van, joh, ik ben er klaar voor. Zijn ze er klaar voor om naar een gewone sportschool te gaan? Dan zijn ze klaar zeg maar, voor die harde maatschappij, ja. Dat ja. is Nederland 2011. <laughs> ja, ja, ja, niet leuk. En ja, nou ja, het is niet anders, weet je. Het gaat goed. Bijna 400 klanten uitbreiden. Ja, ik ben met de tweede bezig. Ja, een droom die, die werkelijkheid wordt. Dus ergens in het land, en jullie willen nog niet verklappen waar, komt een tweede vestiging? Er komt een tweede en hopelijk gauw, heel gauw ook een derde en uh, daarna weer een vierde. Ja. Nadia, je bent nu uh, klaar met je workout. Je kwam hier binnen, uh, bleu meisje met een grote mond. Uh, behoorlijk gebutst en beschadigd door alles wat je allemaal naar je toe kreeg. Je hebt hier nou een jaar gesport. Wat staat hier nu voor me? Nadia, ja... Een veel sterker iemand met meer zelfvertrouwen... wat nog veel groter kan worden. En hoe komt dat? Komt dat door dat door ze je hier snappen? Door en iedereen weet hoe het is om overgewicht te hebben. En ze begrijpen je en ze accepteren je zoals je bent. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet en hoe je je kleedt ook niet. Je wordt gewoon geaccepteerd. Er is heel wat veranderd, hè, Nadia? Ja. Want uh, u herkent het wel een beetje zoals ze zichzelf beschrijft, hoe ze hier binnenkwam? Ja, nou ja, het, het, het, eigenlijk is dat met ons allemaal zo. En, uh, maar weet je, we moeten ook leren dat de uh, markeren niks dan dikke mensen. Het is uh, dikke mensen, zijn lui en funst, Nou, je kent het hele rijtje wat daarbij hoort. Maar wij mogen er wezen. En, uh, dat, uh, dat staat ook op één. Maar dat en, zelfrespect, dat is, dat is iets wat ik uh, aan ja. haar merk van... dat is teruggekomen, dat, is, ja. dat was heel laat. Nou, dat zelfrespect, dat, uh, dat dwing ik met Corine wel af hier. Want weet je, dat, daar hamen we erop. Uh, er is niks mis met ons. Ik ja, is Net zo lief en net zo aardig. Of ze nou 20 kilo meer of 20 kilo minder weegt, blijft Nadia. Maar ik heb ook twee hele lieve mensen die me door dik en de steunen. En dat is echt heel veel waard voor mij. Klasse gedaan. Ja. hè? Je bent een kanja. Kom goed. Nog geen jaar open, maar nu al een groot succes dus. Big fun. Binnenkort opent de sportschool een tweede vestiging in het westen van het land. En meer informatie kunt u vinden via de website ditstedag.nu. 1, 2, 3, when you feel Go to the river, Jael Naim. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Columniste Elmar Draaier. Van Kooten, oh. Van Hé, hey, Dirkie, hoe is het er Van Kote, heb je nou gehoord van die professor... die zegt dat wij allemaal moeten gaan werken dat hebben doorgehoord? We, oh, ik, ik lees daar net een artikel over, Dirk. Oh, nou ja, dan nou, geef hem op zijn lazer, hè, Van Kooten. Nou. Want denk je, zo pissen bent wel, hè? Want die achter z'n schreefdofel kan beslissen wat wij moeten doen. Nou, die, uh, die professor die heeft nog nooit de, de Tweede Wereldoorlog bijgemaakt fragment uit kijk op de Week, maar aardig actueel, Elma, vertel. Ja, uh, het college van BNW in Leeuwarden die is van plan om bijstandsgerechtigden te verplichten vrijwilligerswerk te doen. Ik zei net al, dat klinkt wat raar, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Uh, in de beleidsnota maatschappelijk nuttig werk uh, is dat allemaal uh, toegelicht en die nota wordt vanavond besproken in de gemeenteraad en er is heel veel commotie over en onder meer de cliëntenorganisatie. Belangenbehartigers van de bijstandsgerechtigden zijn heel erg boos. Ja. Even voor mijn begrip, je zit in de bijstand en je moet iets gaan doen. Wat voor Je moet iets gaan waar doen. Waar dat het gaan? Dat, uh, dat nuttig. Nou ja, ik, ik stel me zo voor, dat, dat wordt niet zo speciaal ingevuld... maar ik stel me zo voor dat je in een bejaardenhuis gaat werken of wat dan ook. Dus zeg maar niet uh, betaald werk, maar vrijwilligerswerk dat uh, toch heel fijn is dat het gebeurt. Dat het gebeurt. Ja. En, uh, en daarmee kun je toch weer enigszins uh, je eigen leven op poten krijgen, wellicht. En wellicht is het ook een opstapje naar uh, een betaalde baan ooit. Ja, en gaat het voor een bepaald aantal uren in de week of is het in die zin nog niet uitgewerkt? Dat is volgens mij ook nog niet helemaal Oké. Okay. Maar goed, ze moeten iets gaan doen. Ze moeten iets gaan doen, dat is, dat is het idee. Niet iedereen is enthousiast, want de cliëntenraad werk en inkomen onder leiding van Piet van der Galen is tegen... En ja. die wilde jij graag spreken. Volgens mij is meneer Piet van der Galië juist van het PEL. Het platform 1 en 2 persoons huishoudens Leeuwarden. Maar dat is een verwante club. Dus dat maakt verder niet zo heel veel uit. Goedemiddag, Goedemiddag meneer van der Galië. Van welke van de twee clubs bent u? Ik ben de van de Staten. Ik moet Kijk. er wel bij zeggen, even voor alle duidelijkheid, dat ik namens het PEL uh, zitting heb in de Cliëntenraad Werk en Inkomen. Kijk, daar komt de uh, verwarring vandaan. Jij wilde hem graag spreken, waarom? Eh, omdat hij zich uh, dus samen met die Cliëntenraad uh, in de pers heeft uitgelaten over, uh, over dit voorstel. En daar nogal stevig de keer ging. En bovendien ook een nota heeft geschreven ertegen. Dus vandaar. En ik vroeg mij af uh, uh, wat er nou eigenlijk op tegen is. Uh, moet ik even nog vertellen, de oorspronkelijke nota, de eerste nota waarin inderdaad stond dat iedereen een maatschappelijk nuttige bijdrage moet leveren. En dat is, ik denk, onder invloed van de protesten wat afgezwakt. Nu heet het dat we iedereen willen uitdagen om naar vermogen en bijdrage te leveren en verleiden. Nou, dat is een, toch een, een aanpassing aan de bezwaren. Dus uh, dan klemt nog meer de vraag op, wat heeft uh, meneer Van der Galien eigenlijk tegen op dit voorstel? Meneer Van der Galien, vertel. Nou, de protesten en... Uh... ...die waren ook gericht tegen de oorspronkelijke nota en met name tegen de zinsnede die zojuist geciteerd werd. Iedereen moet naar vermogen een maatschappelijke bijdrage leveren. Zoals u al aangaf is die uh, inmiddels enigszins gewijzigd, die passage. Het verplichtende karakter uh, is er naar het schijnt uitgehaald. En men gaat nu mensen uitdagen op doen. Uh, ik, ik, ik, ik hoor in uw woorden dat u het niet helemaal vertrouwt. Ik uh, koester een gezond wantrouwen tegen uh, hetgeen de overheid uh, over het algemeen uh, beweert. Dus op het moment dat de wethouder vanavond gaat verklaren dat er uh, in geen enkel opzicht dwang zal worden uitgeoefend. Uh, op dat moment dan neem ik aan dat het, inderdaad, het idee inderdaad verdwenen zal uh, zijn. Dus dat wacht ik even af. En voorlopig is het, is het een vooruitgang. Uh, de daagstortgevende passage is, uh, is verdwenen. En we moeten even afwachten hoe dat in de praktijk uh, uit zal werken. Ja, want uh, Elma, zou jij ook tegen dwang zijn? Nee, ik, ik zelf helemaal niet. Dus dat wil ik dan graag weten. Waarom was U eigenlijk? U had het in dat krantenbericht over dat Leeuwarden zou veranderen in een gigantisch dwangarbeiderskamp. En dat dit allemaal getuigde van weinig respect. En, maar wat is er eigenlijk mis mee om mensen te activeren? Om ze een duwtje te geven. Ik nou, zou het zeggen het dat het iedereen daar blij mee is. Ik kan een hele serie redenen. Maar laat ik vier redenen noemen waarom dit volgens mij een bijzonder slecht idee is. In de eerste plaats, en dat moet ik wel even corrigeren, het gaat niet uitsluitend om de bijstand. Het gaat ook om de wetmaatschappelijke ondersteuning. Dat wil zeggen mensen uh, die gehandicapt zijn, ouder zijn, slecht uh, fysiek mee kunnen komen in de maatschappij. En dus een beroep doen op de WMO. De gemeente voert die ook uit. En in dit voorstel gaat het niet uitsluitend over de WWB, de bijstand. Maar gaat het ook over die wetgeving. Okay. En het hele raar is, uh, dat zijn eigenlijk twee geheel verschillende wetten. De WMO is een uh, werk vanuit het compensatiebeginsel, wat wil eigenlijk zeggen, wij die wat geluk hebben gehad in het leven en fysiek uh, in orde zijn, betalen wat belasting om degenen die wat minder geluk hebben gehad, uh, bijvoorbeeld een skotbobie te Zou u het goed vinden om dat deel buiten beschouwing, te laten we het hebben over de mensen in de bijstand die verplicht iets moeten gaan doen van Elma, wat is daarop tegen? Nou, in de eerste plaats is erop tegen van dat het wettelijk niet mag. Uh, tot nu toe staat in de wet werk en bijstand, uitdrukkelijk... Dat uh, mensen die een bijstandsuitkering aanvragen en een bijstandsuitkering krijgen, dat die bijstandsuitkering om niet verstrekt te worden. Ja, meneer, dat, nou, dat, dat staat zegt, in de wet, maar pardon, u, vergeet er, u vergeet er dan bij te noemen wat er voor staat, tenzij in deze wet anders wordt bepaald. Klopt, en Er, er staan andere anders artikelen anders in die wet, waaruit blijkt, dat, uh, dat er wel degelijk, uh, uh, dat elk aanbod voor reintegratie bijvoorbeeld moet worden geaccepteerd, ook vrijwilligerswerk. En even verderop staat ook dat ze, dat ook onbetaald. De werkzaamheden, uh, uh, kunnen... de spijker, dat je die, die moet accepteren. Dus hoe komt u daarbij? U slaat de spijker op de kop. Alleen, het punt is dat tot nu toe gold... en dat staat inderdaad in de wet werk en bijstand... dat mensen die een bijstandsuitkering aanvragen en verkrijgen... dat die mensen mee moeten werken aan een traject... gericht op het verkrijgen van betaalde arbeid. Dat kan onder andere inhouden... dat men onbetaald werk moet verrichten voor een tijdje. Ja, dus, is gebonden, dus wat is het probleem dat is gebonden, eigenlijk? Dat is gebonden aan een termijn. Nou, het verschil is... ...dat het college nu gaat zeggen... ...het hoeft niet meer deel uit te maken van een reintegratietraject. Het mag ook op het moment dat iemand een bijstandsuitkering aanvraagt... Of een bijstandsuitkering krijgt. Maar goed, dat kan ik me wel voorstellen. Want dat kan ook heel, heel goed zijn om in sociale contacten weer op te bouwen. En contact houden met, met mensen die werken. En een dagindeling op te bouwen. Ik bedoel, het, het, uit de ervaring leren dat als je een klein beetje drang zet achter dit soort dingen... dat mensen dan veel meer bereid zijn om het ook, ook te doen... uitkeringsgerechtigen, dan wij met z'n allen denken. Dus dat het veel minder... Uh, draconisch is het dan nu, nu ook schetsen. Nee. er is een waarom, onderzoek waarom, waarom, geweest van waar, de Donkens waaruit waar het blijkt. Waarom zou u het verplichten, wanneer u er toch al van uitgaat, en dat mag ik gezien uw woorden aannemen, dat de meeste mensen, wanneer er hen op gewezen wordt dat er mogelijkheden zijn, wanneer je als gemeente dat ook een beetje gaat stimuleren, waarom zou u dan uh, dit verplicht gaan stellen? Nog even nou, afgezien, omdat sommige nog mensen even dat afgezien, nodig hebben afgezien. om echt dat duwtje te krijgen, dat is niet zo gek. En dat blijkt ook uit de ervaring die in andere gemeentes is opgedaan. Dat als je ze eh, zeg maar, tegenover die uitkering een kleine verplichting zet, dat dat enorm helpt. Ja, ja, meneer Van der de Galen, ik wil graag naar de kern van uw bezwaar. Waarom bent u hier tegen? Waarom mag dit niet? Omdat in de eerste plaats het introduceert iets in, in zowel de WMO als in de WWB wat op wederkerigheid berust. Tot nu toe wordt een uitkering... Die werd verstrekt om niet te. Ja, daar hebben dat, we het net over, daar heeft u net gezegd. Maar wat is de Waar pardon, bent u bang voor? Daar we uiteraard. Je, moet, je hebt een aantal wettelijke verplichtingen en daar moet je aan voldoen. Dus dat is één. In de tweede plaats is het gewoon in strijd met wetgeving. Op het moment. Maar even, even, even moment, los van alle juridische argumenten. Wat is er tegen? Moment, op, het moment, op het moment dat het college tegen iemand die een bijstands- of een WMO-uitkering, WMO-voorziening aanvraagt, zou zeggen. Uh, wij eisen van je dat je daar een tegenprestatie voor verricht... in de vorm van onbetaalde arbeid... Mm -hmm. dan, dan, kan persoon, dan kan die persoon gewoon zeggen, daar heb ik niets mee te maken... Want de wet die verbiedt dat. Nee, ja, dat is absoluut niet waar. Dat is, dat is, u, u praat het een beetje naar uzelf toe. Maar dat staat niet in de wet. De, de clausule is er heel nadrukkelijk dat de gemeente eisen mag stellen. En wellicht kent u een rapport dat verschenen is over armoede in Amsterdam. Hè, in 2008. En dat, dat heeft als teneur. Je helpt mensen pas echt uit de armoede als je ze zelf maakt. En je, niet door ze klein te houden en steeds maar meer uh, extraatjes te geven. Maar uit te gaan van hun kracht. Dus niet als slachtoffers te behandelen, maar echt als volwassen mensen. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Nee, daar kan ik me heel weinig bij voorstellen. In de eerste plaats, het rapport uit Amsterdam, daar valt het nodige over te zeggen. En die, datgene wat er over te zeggen valt, dat is niet bijzonder positief wat mij betreft. <lacht> nee, dat uh, Die ik indruk ik. kregen we al. Die, die indruk, je had vast al gekregen. Ja, ja. Ja. Kijk, in de tweede plaats is het gewoon zo van, en daar wil ik toch even doorgaan, de indruk die u probeert te wekken, is dat dit uh, wettelijk is toegestaan wat het college hier probeert. Dat is niet wettelijk toegestaan. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat er momenteel binnen het huidige kabinet gepraat wordt over de mogelijkheid om binnen de WVB een dergelijke clausule in te voeren. Ja, u wilt dat het gewoon niet. We gaan tegenprestatie van je eisen wanneer je een bijstandsuitkering ja. gaat ontvangen. Alleen dat is tot nu toe niet opgenomen nee, in de wet. Ik probeer Deel het, het meneer, meneer Van der Gali, ik ga het nog één keer proberen. Wat is los van alle juridische uh, voetangels en klemmen uw probleem met dit voorstel? Nou, waar het in principe natuurlijk op neer zal komen, en dat is een proces wat al heel lang aan de gang is, is dat je een groep mensen gaat creëren die dan in lengte van dagen voor een bijstandsuitkering werk moeten gaan verrichten. En dat wil zeggen dat je op de arbeidsmarkt heel bewust een tweedeling gaat creëren ah. tussen mensen. Okay. Tussen mensen die, zoals u en ik. Normale, onder normale arbeidsmarkt. Maar goed, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling Laat dat de deze mensen er ook bij gaan horen. Hè? Dat, dat begrijpt u ook wel. Het wordt ook in een nota heel nadrukkelijk gezegd. Het is niet de bedoeling. Is zichzelf, het is geen doel in zichzelf. Het is een doel voor deze mensen. Heeft u enig idee mensen? hoe succesvol de reintegratietrajecten... de afgelopen decennia zijn geweest? Die zijn zo weinig succesvol geweest. dat Omdat ze van het verkeerde Oké, okay, ik ga het gesprek afbreken, want de tijd is op. Meneer Van der Galie en Elma Madraaien, u bent het nog lang niet eens. Gaat ook niet lukken vanmiddag. Ik dank u beiden voor de het gesprek. Dag. Dag. Dag. Dit is dag. Zit erop voor vandaag. Ik verwijs naar de website: is de Nu kunt u dingen teruglezen of terugluisteren na half vier. Zometeen uh, Villa VPRO met Alice de Bruin en Tesselblok. Alice, wat gaan jullie doen? We hebben uh, Straatsburg Euroforum live vanuit Straatsburg. We gaan het onder meer hebben over europarlementariërs, Euro want die laten zich omkopen. En hoe gaat dat dan precies en is het eigenlijk wel waar? En verder gaan we het natuurlijk ook hebben over Ivoorkust. Als er nieuws is, dan hoort u dat bij ons. We gaan het met name. We hebben ook over andere Afrikaanse landen... waar een dergelijk scenario zich heeft afgespeeld. Uh, bijvoorbeeld Kenia en Zimbabwe. Uh, de oplossing die ze daar hebben gevonden... zou dat ook een oplossing kunnen zijn voor Ivorcus. Daar gaan we het over hebben. Zometeen in Villa VPRO. Maar eerst het nieuws met Dick Terhark. Radio 1, het NOS-journaal.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 In de Randstad beginnen nu de dagelijkse files. Op de A10 West voor de Comptonal al 5 kilometer. De A20 Rotterdam-Gouda bij het Terbrechtseplein plein 4 kilometer. Maar zoals gezegd, de A59 dus van Zierichsee naar Os. De weg is dicht tussen Knop het Zonzeel en Terheide. Na een ongeluk met een vrachtwagen en een personenbusje. Gaat wel even duren hoor, want Rijkswaterstaat heeft als prognose half 6 afgegeven. Er staat 2 kilometer file bij Terheide. Omrijden, dat kan via de zuidkant van Breda, via de A58. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Alice de Bruin. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Straks na vier uur verplaatsen wij ons naar Straatsburg... waar wij live ons eigen euroforum hebben... We gaan het dan hebben over een uh, gezamenlijk Europees vluchtelingenbeleid. Of eigenlijk over de vraag, is dat er wel? We gaan het hebben over een Europees museum voor de geschiedenis. Een geschiedenis dus over... Uh, uh, of een uh, museum voor Europese geschiedenis. Waar kennen we dat van? Waar dat kennen we hier dat in Nederland van? Ook, uh, Zal hebben? dat ooit komen, Alice? Ja, nou, ja, hier in Nederland kwam het in ieder geval voorlopig niet. En voorlopig in Europa niet. begint dat ook moeilijk te worden. Ja, het begint met geld. En uh, ze moeten het natuurlijk ook nog over de plaats hebben. Daar gaat het ook over. En we gaan het ook hebben over hoe veilig Europa eigenlijk is... als het gaat om kern. Energie. En natuurlijk ook een gesprek over Ivoorkust. Heeft dat land en heeft Afrika en heeft de internationale gemeenschap... wat kunnen leren van dergelijke situaties... die zich eerder in Afrikaanse landen hebben voorgedaan? Dat allemaal in Villa VPRO. Wilt u zich ermee bemoeien? Doe dat absoluut. Voor mooie tips en andere op- of aanmerkingen... ga naar onze site www.vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. We beginnen met het volgende. De organisatie Comensa luidt de noodklok. De opvang van slachtoffers van mensenhandel schiet ernstig tekort. Regelmatig worden er groepen slachtoffers gevonden waar geen plek voor is. En uit nood worden ze dan ondergebracht in hotels of op campings. En het kan zo niet langer, stelt Comensa. Aan de telefoon is Gerald Martin. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom kunnen die slachtoffers van mensenhandel niet goed worden opgevangen? Waarom lukt dat niet? Nou, ik wil even een nuancering uh, aanbrengen. Het gaat met name om uh, grote groepen slachtoffers, menshandel die bij acties worden gevonden. Daar is de opvang niet op uh, berekend. Hoe groot zijn die groepen dan? Uh, dan moet u denken aan 20, 30 tot 40, 50 personen die in één keer bij een actie uh, worden gevonden. En wat voor personen zijn dat dan? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Uh, nou, we hebben het vaak over uh, overige uitbuiting. Dus die worden in de land- en tuinbouw met name gevonden... Uh, denk aan grote groepen Polen, Hongaren. We hebben vorig jaar. Asperge uh, stekers. Yeah, yeah. ja, champignon. En we hebben uh, die kroephoekbakkers gehad. Wat zegt u? Kroephoekbakkers. Ja, dat klinkt gek, maar die hebben we ook gehad. Dat die is ook, ook een grote vorig jaar, zaak. Nee, het was een kleine groep. Oh, ja. die tellen niet mee? Uh, nee, die tellen wel mee, maar, zeg maar daar is wat makkelijker um, een plek voor te vinden. Nou, het gaat vooral om die, om die grote groepen. Als die in één keer worden aangehouden of opgepakt... Dan, dan moeten ze ergens worden ondergebracht. En dat wordt steeds moeilijker, zegt u. Ja, dat wordt steeds... Uh, nou, het, het, is, het is niet steeds moeilijk. Het is moeilijk. We zijn, de opvang is daar niet op uh, berekend... om huisvesting te bieden aan uh, zulke groepen, grote groepen in één keer. Uh, dus da en daarom moeten er zeg maar, naar andere oplossingen gezocht worden. En dat wordt dan gezocht in een hotel, in een bungalowpark. Nou ja, vorig jaar zomer was het een tentenkamp om ze tijdelijk in te huisvesten... om te kijken wat er precies aan de hand is. Maar dat is niet een manier waarvan u zegt, zo zou het moeten gaan? Uh, het is een noodoplossing. Het is voor iedereen een, nieuwe, een, uh, zeg maar een nieuw fenomeen, zulke grote groepen. En uh, we zijn met z'n allen aan het kijken om daar een, een goede oplossing voor te zoeken. Dat dus nieuwe fenomeen, is dat omdat het echt voor het eerst is dat zulke grote groepen hier zijn... of omdat ze nu pas eigenlijk opgespoord worden? Uh, ...dat ze nu zeg maar echt in de opsporing, in de acties naar boven komen. De, de, de, je moet het zo zien, de opsporing is wat strakker geworden... ...waar vroeger zaken onder slechte arbeidsomstandigheden vielen... ...en je kon volstaan met een boete aan de eigenaar of de kwekerij te geven... ...valt het nu onder mensenhandel. En dan krijg je inderdaad dit soort grote groepen... ...die dan van zo'n terrein afgehaald moeten worden. Ja, ze moeten van het terrein worden afgehaald. En, en willen ze dat dan ook? Want zij willen misschien zelf wel gewoon werken. En ze zitten er helemaal niet ja. op te wachten om er te gehaald te worden, toch? Uh, ja, maar goed, kijk. Zeg maar, de omstandigheden waarin ze uh, te werk ge uh, gesteld zijn, die zijn een En daar moeten maatregelen tegen ge ge genomen worden. Dus het gaat om een noodoplossing om die mensen tijdelijk een wat netter onderdak te geven... totdat degene die ze aan het werk heeft gesteld uh, voor betere huisvesting zorgt. Moeten we uh, het zo nou ja, zeggen? of die moet voorkomen... Of wordt omdat het toch echt heel bar en boos uh, is. Maar dat is aan de opsporingsdiensten en aan de rechter, zeg maar, om, dat, om daarover te beslissen. Ja, de, dus met die opsporing uh, worden eigenlijk resultaten geboekt, maar je ja, zit wel is, weer met een ander? dat juichen we ook gewoon, uh, gewoon toe. Ja, dat, ja. maar je zit wel met deze problemen? We zitten met, uh, met dit probleem. Ja. En uh, we zijn nu met z'n allen dus zowel opsporingsdienst als de opvang als uh, commensa het bekijken. God, um, het gebeurt nu zeg maar wat vaker. En we hebben gekost, dit van, oh God, het is een probleem om ze onder te brengen. We hebben dus oplossingen moeten zien te vinden. En uh, nu zijn we bezig met een, uh, zeg maar, proberen een soort noodscenario te maken... die we landen kunnen toepassen op het moment dat dit uh, zich voordoet. En wat moet dat noodscenario zijn dan? Wat is de oplossing? Uh, nou, dat we dus uh, samen met uh, de gemeentes en de opvanginstellingen... een rampenplan, als iets zich ergens voordoet en er komt een actie... Uh, dat er uh, een driegesprek komt met de gemeente, uh, met de opsporingsdienst en met de opvang. Er moet iets geregeld worden. Het plan uh, aangaat in werking. Um, de opvang heeft een aantal afspraken in de landen met een aantal bungalowparken en of noem maar iets. En uh, daar kunnen mensen uh, de, de slachtoffers geplaatst worden. En de gemeente um, die uh, draagt haar steentje bij in het financieren van, uh, van het geheel. Goed, nou hopen dat het zo gaat, uh, gaat uh, lukken in de toekomst. Mag ik We u danken? We zijn druk mee bezig. Gerald Martin hoort u, hij is uh, van uh, Comenza... en dat staat voor Coördinatiecentrum Mensenhandel. Dan is het nu tijd voor onze serie... Ware verhalen in zeer korte tijd om precies te zijn. Eén minuut. Pst. Eén minuut. Ja, dat hij dat, dat, dat gaat vragen en dat je dan ja moet zeggen... En heb je wel zoiets van ja. Nou, je belooft het wel... Maar ja goed, niet alles wat je belooft kun je waarmaken. Ja, het is een symbool dat je dat wil. Maar ik vind het niet veel achterzitten van je samenleven. Het gaat al tien jaar hartstikke goed. En mijn ex en zijn ex, ja dat ging daar toen toch ook goed. We zijn er ook, ja, toch ook wel duidelijk naar elkaar. En het gaat hartstikke goed. En ik hoop ook dat we tot onze dood bij elkaar blijven. Maar goed... Uh... Dat zei ik, 27 jaar uh, met mijn ex zei ik dat ook. <lacht> dus dat is gewoon, ja, laten we zeggen deel 2 van je leven. We hoorden 1 minuut van uh, chitske Musche. Deze ware verhalen zijn er elke dinsdag en vrijdag. En uh, u kunt ze ook terugluisteren als u dat wilt. Ga dan naar de website uh, vpro.nl slash 1 minuut. Ze komen uit Schotland, Belle en Sebastiaan en aanstaand weekend kunt u ze zien in Rotterdam op het Rotterdamse festival Motel Mosaic. 3 voor 12 doet daar verslag van en u kunt dan ook muziek van hen terugvinden op luisterpaal.nl, waaronder dit nummer I want the world to stop. En wij gaan het hebben over Ivoorkust. De president van dat land, Laurent Gbagbo, heeft zich letterlijk ingegraven. Hij zit in een bunker onder zijn residentie. Hij weigert af te treden en hij weigert de zegen van zijn rival Ouattara, die de presidentsverkiezingen in november won, uh, te erkennen. In de afgelopen vijf jaar is deze bakbo de derde president... in een Afrikaans land die na verloren verkiezingen de macht niet op wil geven. Dat gebeurde eerder in Zimbabwe en in Kenia. En in die twee landen werd na veel geweld... en onder druk van de internationale gemeenschap... uiteindelijk gekozen om de macht te delen. Dus tussen de verliezende president en de winnende oppositie. Stefan Ellis, hij is Afrikanist, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is een scenario wat waarschijnlijk... Niet niet in Ivoorkust gebruikt zal gaan worden. Waarom niet? Ja, het is al geprobeerd. Um, die, die, de, de situatie zeg maar, van instabiliteit in Ivoorkust duurt sinds ongeveer 2000. Toen London Bakbo gekozen was, maar in zeer dubieuze verkiezingen. Mm -hmm. uh, waarvan uh, de heer Watera uh, uitgesloten was op grond van zijn etniciteit eigenlijk. Um, en er was een, uh, een, een muiterij en een poging tot st een staatsgreep in 2002. Als de consequentie waarvan waren de tal van um, overeenkomsten... onderhandeld door Frankrijk door allerlei uh, be bemiddelaars. Mm -hmm. Frankrijk en, is de oude uh, kolonisator, hè? De, Frankrijk is inderdaad de oude koloniale macht van die voorkust... Mm -hmm. En er was iedere keer een formule voor power sharing, voor machtsverdeling... met uh, Bagbo en iemand anders. En iedere keer heeft hij een, een manier gevonden om dat te saboteren. Dus uh, het, is, het is geprobeerd, het is nooit gelukt. Ja, en waarom is het in die andere landen dan wel gelukt? Ik bedoel, als we daar dan even naar kijken, naar Kenia en Zimbabwe... De... daar had je eenzelfde soort situatie en daar is het wel gelukt. Nou, maar de omstandigheden waren anders. Ik bedoel, ieder land heeft zijn eigen context. Ieder land heeft zijn uh, eigen geschiedenis. Mm -hmm. En het hangt vanaf wat gebeurt op dat precies moment. Dus als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld een verschil tussen Zimbabwe en ivor ja. is dat in ivor Frankrijk, de oud-koloniale macht... heeft nog steeds heel veel invloed... Voor sommige mensen is dat heel slecht, voor andere mensen zien dat als goed. Maar um, in het geval van Zimbabwe, Groot-Brittannië heeft niet dezelfde macht. Dat positie, een beetje van peetvader van, uh, van Zimbabwe, is... Uh, dat, dat is de plek van Zuid-Afrika. Maar dat maakt het wel een beetje moeilijk te begrijpen. Want inderdaad, in Zimbabwe heeft Mugabe had natuurlijk de totale macht. Engeland heeft daar niks meer te vertellen. Toch onder druk van de internationale gemeenschap. Ook al hebben ze daar minder te vertellen... heeft Mugabe zijn macht moeten delen met zijn opponent, met de oppositie. Ja, maar dat is mijn punt. Ik bedoel, de internationale gemeenschap, zoals iedereen weet... de internationale gemeenschap is een klein beetje een fictie. Uh, in de zin dat dit niet een, uh, een, een, een regelmatig georganiseerde groep is. Maar in zover dat er internationaal, uh, een internationale macht of invloed bestaat, zijn vertegenwoordiger in het geval van Zimbabwe, is Zuid-Afrika. En in de tijd, zeker van president Mbeki... die mm -hmm. aan de macht was en, en, in het begin van de jaren 2000... Um, hij was heel sympathiek aan de positie van Mugabe. Dus tal van Kier heeft Mugabe gefraudeerd... en hij was altijd gesteund door Zuid-Afrika. In het geval van, van Ivorakust... De, de, de, de rol van de meest invloedrijk buitenstaande is van Frankrijk. Dus mm -hmm. dat is iets anders. En, en laten we dan nog even kijken naar Kenia. Is dat wel te vergelijken? Want daar had je ook eigenlijk twee uh, mannen die met elkaar uh, slaags raakten. In ieder geval ruzie maakten de president en ook de oppositie. Hoe hebben ze het daar opgelost? Nou, dat is ook zo. En dan, uh, na de verkiezingen in eind 2007 was, was het land echt aan de rand van een bloedbad. Er waren honderden mensen vermoord en... Uh... Uh, duizenden of honderden duizenden eigenlijk uh, dakloos gemaakt. Dat is dan wel weer een beetje vergelijkbaar met die voorkust op dit moment. Nou, die, die, die geweld was nog groter uh -huh. in het geval van, uh, van Kenia in die tijd. Um, maar... Uh, wat een, de, de Verenigde Naties heeft een grote rol gespeeld in de, in de persoon van uh, Kofi Annan toen. Maar ook die, um, die, uh, de, de, de ondernemers van Kenia, ik bedoel de zakenlui, hebben ook een heel belangrijke rol gespeeld. Dus ik zeg tegen alle politici: kijk, als dit niet opgelost wordt, de hele economie gaat kapot. Mm -hmm. Maar zoals gezegd, ieder case is, is, is anders. Er zijn geen twee landen die direct vergelijkbaar zijn. En de kwestie van timing is ook heel belangrijk. Ik bedoel, de omstandigheden waren wat anders in 2007, 2008 dan, dan nu. Mm -hmm. U zegt dus dat om die reden kan je een scenario... zoals in Zimbabwe en Kenia is, is uh, gekozen... nou ja, wat is kiezen? Kan je werkelijk uitsluiten hier in die voorkust? Bakbo moet gewoon bakzeil halen. Um, dat gaat niet gebeuren in Ivoorkust. Simpelweg omdat er een, een lang machtsstrijd is plaatsgevonden. Bagbo heeft verloren. Dus er is geen plek meer voor een overeenkomst tussen hem en Ouattara. Als, als hij was uh, bereid, uh, een maand of zelfs drie of vier geleden... of zeker nog twee jaar geleden, om de macht echt te delen... was dat wel mogelijk. Maar hij heeft een andere keus gemaakt. Juist. Is het zo dat je bijvoorbeeld in Kenia en, en, en Zimbabwe... kan je zeggen, daar zit dan nu wel uh, een regering... Hè? daar zijn de, de, de twee aardsrivalen in beide landen... hebben het moeten het samen oplossen. Heeft dat wel enige democratische legitimiteit? Is het niet zo dat je gewoon uh, de eigenlijke verliezers... als die maar veel geweld plegen... dat je die uiteindelijk toch ook nog wat macht toeschuift? Nou, ik denk dat in, in, in geen van die twee gevallen... heeft dit een echt, wat u noemt, een democratische legitimiteit. Dat, dat, dat, dat denk ik niet. Um, in de zin dat, uh, ja, op papier kan het een heel goed oplossing zijn... als er een uh, belangrijke politiek uh, uh, verschil is... te dus zeggen, kijk mensen, we gaan rond een tafel zitten... en een compromis vinden. En het groot en meest succesvol voorbeeld is misschien Zuid-Afrika. Mm -hmm. En die is niet voor niks dat de Zuid-Afrikaanse diplomatie in Zimbabwe... maar ook in andere gevallen, heeft als, altijd de, leid, de leiding genomen... te zeggen, jullie, als jullie problemen hebben, politiek problemen... Uh, je moet hetzelfde voorbeeld uh, hetzelfde doen als wij, mm -hmm. uh, gelukt is in Zuid-Afrika. Uh, maar de omstandigheden zijn anders in Zimbabwe en in, in Kenia. In beide gevallen, het is niet echt een uh, formule voor stabiliteit... maar voor um, ja, een deel, tijdelijk delen van de macht... maar waarin het een heel gevaarlijk spel kan zijn... omdat dit antidemocratisch is. Dat wil zeggen, de echte winnaar van de verkiezingen... krijgt niet de presidentschap. Nee en kan ook tot heel veel verdere geweld leiden... als je niet goed oppast. Het is eigenlijk een onmogelijke situatie. Er is, wat u al zegt, niet één formule. En je kan je in alle gevallen... bemoeien de internationale gemeenschap zich er toch mee... omdat je nou helemaal niet kan zeggen... jongens, los het zelf maar op. Je zal iets moeten. Maar hoe ziet u dat dan, wat dat betreft? Wat is dan nu de oplossing? Er is geen unieke oplossing, dat is duidelijk. En zoals gezegd, ieder land heeft zijn eigen... Maar ik denk dat wat we zien de, de, de laatste jaren... is een patroon zich ontwikkelen. En dat wil zeggen, de internationale gemeenschap... en zeker in zoverre als het vertegenwoordigd is door de VN... en de Veiligheidsraad, heeft ze een zekere invloed... Um, uh, maar er komt steeds meer druk vanuit Afrika zelf. Die Afrikaanse Unie bijvoorbeeld, die, die, die zou hierin, zou je denken... Een, een goede rol kunnen spelen, of een rol, een rol moeten spelen. Nou, de Afrikaanse Unie in die zin heeft een heel positief rol gespeeld... Uh, tegenover Ivor Kust, in de zin dat sinds de verkiezingen vorig jaar... de Afrikaanse Unie en ook de regionale organisaties... zoals uh, ECOWAS in het geval van West-Afrika, was heel... Uh, was heel heel duidelijk te zeggen... kijk, uh, de, de winnaar van de verkiezingen moet gerespecteerd worden. En dat de, de, is Watara? Dat, dus dat was Watara, ja. En die ja. steunde zij dus? Ja, nou, het probleem toen was dat... Uh, en de Afrikaanse Unie en ECOWAS... dat wil zeggen de, de, de, de Unie van West-Afrikaanse Staten... een soort regionaal, een beetje de equivalent van de EU... Um, allebei hebben gezegd... Uh, de winnaar van de verkiezingen moet de presidentschap nemen. Mm -hmm. dus dat is de wens van de, bevol van de kiezer, van de bevolking. En ze hebben allebei uh, min of meer uh, gedreigd om... Um, een vredesmacht te sturen of ja. een gewapende macht te sturen, maar die hebben niet de middelen voor. Dus dat, daar is een verschil tussen de, de, de, de, de politieke druk van, uh, van de Afrikaanse Unie en de feit dat hij, hij geen of, of, of onvoldoende militaire middelen heeft om zijn winst, wens te ondersteunen. Ja, want wat, wat nou als blijkt dat de winnende president wat daar verantwoordelijk blijkt te zijn, of misschien zelfs maar betrokken is bij schendingen van mensenrechten tijdens tijden deze hele burgeroorlog? We zien van alles langskomen. Ik bedoel, stel dat daar iets uitkomt. Wat dan? Nou, het is al gebeurd. De afgelopen dagen. Er waren atrociteiten, zeker in de stad van Dreekway, in het westen van die voorkust. Waar er sprake is van honderden of zelfs duizend doden de afgelopen tijd en niemand weet precies wat is gebeurd... maar het lijkt mogelijk of waarschijnlijk... dat dat die, uh, de, de, de werk was van strijdkrachten die uh, de heer Watara steunen. Meneer Watara heeft, lezen we net hier op het ANP, wel al gezegd... dat hij uh, de bevoegdheid van het internationale strafhof in deze absoluut erkent... en dat hij mee wil werken. Nou, dat is wel allemaal bemoedigend te mm -hmm. weten. Um, en waarom zou hij dat niet doen? Hij is niet echt... Die macht hebben van die strijdkrachten, die zich de Force Republicain heten. Maar die, die vechten voor hem, zo te zeggen. Ja. Maar als hij zou zijn autoriteit als gekozen president kunnen gebruiken om meer discipline uh, in te brengen en vooral. Euh, aansprakelijkheid voor wat is daar gebeurd. Het is duidelijk dat er iets vreselijks is gebeurd in Dweku. Misschien in andere plekken die nog niet gekend ja, er is zijn. Er aan inderdaad, eh, zijn berichten over massagraven hè? met honderden doden. En ik hoor allerlei geruchten over andere delen van het land. Dus, maar ik weet niet wat de waarheid daarvan is. Maar als de heer Ouattara zich open uh, laat zien voor uh, enquête... Uh, dan dat zal heel positief zijn. Ja. Goed, wij danken u voor het uh, meepraten in Villa VPRO. Steffen Ellis, Afrikanist, verbonden aan de Universiteit in Leiden. Graag gedaan.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 Lala heet het nummer. Lala. Oceana heet de dame of de groep die het zingt. En daarmee komen we aan het eind van het eerste half uur van Villa VPRO. Zometeen gaan we naar Straatsburg als we verbinding hebben. Want dat lukt nog niet helemaal. Oh, dat lukt wel. Nou, gelukkig. We gaan zometeen praten over het Europese parlement en alles wat daar speelt. Dat allemaal na het nieuws van Vieren. Tot straks. Heleven! Heleven! Het laatste nieuws. Al weken is er in Libië een bloedige strijd gaande. We Dat moet je, denk ik, ook met een korreltje zout nemen, deze verklaring van Gaddafi. Feiten en emoties. Voor mensen houden niet van Gaddafi. Gaddafi moet weg. Hij slacht zijn mensen af. Hij is net maffia. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wat natuurlijk erg opvalt, is dat hij zo theatraal is. In zijn Hij stapt met zijn rug tegen de muur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten: verhuisdag, donderdag, halve dag, jubileumdag, topdag, thuiswerkdag en rustig aandag. 365. Elke dag is belangrijk. WorldTicketcenter.nl. Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. WorldTicketcenter.nl